Jan van der Putten met het NOS-journaal. De man die in de buurt van Parijs een politieman doodstak... was veroordeeld tot drie jaar cel voor het ronselen van jihadstrijders. Hij was op proef vrij. Gisteravond stak hij de politieman dood en gijzelde hij dienst vrouw en kind. Hij zou gezegd hebben dat hij handelde namens IS. Toen de politie binnenviel werd de dader gedood. De vrouw die ook bij de politie werkte is ook omgekomen. Hoe is niet duidelijk? Kind is ongedeerd. De Franse minister van Binnenlandse Zaken noemt de gebeurtenissen... een walgelijke terreurdaad. De Eindhovense chipfabrikant NXP heeft een bedrijfsonderdeel verkocht voor 2,4 miljard aan een groep Chinese investeerders. Het gaat om de divisie die transistors maakt voor de auto-industrie en consumentenelektronica. Het is een van de grootste overnames door Chinezen in Nederland. Bij de transistordivisie werken 11.000 mensen. Het onderdeel gaat verder onder een nieuwe naam en krijgt een eigen hoofdkantoor in Nijmegen. Bij homo-monumenten in Amsterdam en Den Haag zijn gisteravond de 49 slachtoffers van het bloedbad in de homo-club in Orlando herdacht. In Amsterdam kwamen een paar honderd mensen bijeen die kaarsen aanstaken en bloemen hebben neergelegd. In Den Haag hielden tientallen mensen twee minuten stil terwijl het homo-monument op het Malieveld. Vandaag wordt in Rotterdam een stille tocht gehouden. De Champions League is vanaf volgend seizoen te zien op Veronica. Nu worden de wedstrijden nog uitgezonden op SBS6, maar die zender wil meer ruimte voor eigen Nederlandse programma's. SBS6 en Veronica vallen onder hetzelfde moederbedrijf. Dat heeft de rechten voor de Champions League nog twee seizoenen in handen. Winkelen op internet wordt steeds populairder. Volgens het CBS is dat goed terug te zien in het aantal webwinkels in de detailhandel. Dat is de afgelopen vijf jaar bijna verdubbeld. Er worden vooral reizen geboekt en er wordt veel elektronica besteld. Het weer buien, vooral in het noorden kans op onweer en het wordt 18 tot 20 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig met plaatselijke zware buien. Dit, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De files in de randstad zijn vanochtend een stuk langer dan normaal. Er is veel vertraging door het slechte weer. De A1 naar Amsterdam tussen Hilversum Noord en Muidenberg file rijden. Op de A4 richting Amsterdam tussen Ypermurg en Zoeterwoude. En vanaf Amsterdam naar Den Haag tussen Roelovarensveen en, en Zoeterwoude Dorp 9 kilometer. Een half uur vertraging in de file tussen Ledenstad en Muiden. Tussen Almere Buiten en knooppunt Muidenberg. A9 ook maar Amstelveen. Voor meer 11 kilometer. Ook daarbij bijna een half uur vertraging. De A12. Druk in beide richtingen. Vanuit Den Haag naar Utrecht tussen Blijswijk en Reewijk. Naar Den Haag tussen Zevenhuizen en Voorburg. Bergingswerkzaamheden bij Rotterdam op de A16 naar Breda bij de Van Briedenwoordbrug. Twee rijstroken op de parallelbaan zijn dicht. Vanaf Gouda naar Hoek van Holland staat tussen knooppunt Gouw en knooppunt de Bresseplein 12 kilometer. Op de A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 4 kilometer. Bij Wassenaar in beide richtingen op de N44 ruim een kwartierverdraging.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFN. Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. Formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.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 Si maman is chiant, est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit. Tiens, pourquoi tout rouge Reviens, gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous? me regarder comme un singe vous? Ah oui, vous êtes Bande de macaques, donnez-moi bébé singe, il sera formidable. Formidable. Tu formidable. étais formidable. bijna wel zeker.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 It's gonna last, but I did. You in a fast car. We go cruising as in ourselves. You still ain't got a job. Now working on the market as a checkout group. I don't think it's get better. You'll find work and I'll Get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a house and live in the suburbs. You in a fast car. See, if fast enough, so you can fly Vanaf acht uur kunnen we weer genieten van de Fast Car van Max Verstappen. Tijdens de Grand Prix van Canada. Je hoorde de Jonas Blue in Fast Car. Naar het originele natuurlijk van Tracy Chapman. Zet je aan, joh, in het Dit is de FM Zandvoort.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 toch? Goed, Goed idee. Goed idee. Doen we. Daar volg je ook de laatste nieuwtjes trouwens uit Zandvoort. Kijk gewoon even in de Play Store, App Store of Windows Store onder ZFM Zandvoort en download onze app nu. En hier is Kate Bush. She wanted to test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 Midsummer Speciaal Bierfestival met live optredens van de dijk. Niet met de lange ei, maar met EI. Wie kent de coverband niet? En de barbecue vooraf. Inschrijven bij het Wapen van Zandvoort. Het begint allemaal om drie uur, die 19e juni. En barbecue kaart, inclusief vijf speciaal bieren, 25 euro. De barbecue los kost 15 euro. Er zullen circa 15 speciaal bieren te proeven zijn. Dat allemaal op 19 juni vanaf drie uur. Het Midsummer Speciaal Bier Festival bij het Wapen van Zandvoort. Op het gasthuisplein nummertje 10. Tot zover. Ja, ruim vijf en een minuut. Dus is weer genoeg te doen de komende dagen hier in Salford En geniet er lekker van, hè. We hebben gewoon zin in Salford en zin in de zomer. Nou, de zomer, wat betreft weer, laat nog even op zich wachten. Maar wij zorgen wel voor het zonnetje op de radio met Snickers Curzio nu. en I won't let the sun go down on me.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 Geld verdient als waard. Tussen Amsterdamse vrienden Ron en Jimmy draaiden we... inderdaad Alderhazes, Junior en Leef. Uh, blijf luisteren, zou ik zeggen, Amsterdam... want om kwart voor vijf is het tijd voor het gedicht van de week. Jij liet en, me vallen. Li li <tie> en op verzoek van Ron herhalen wij die nog even. En die komt ook uit Amsterdam, dat nummer. Jij liet me tenminste dat uh, gedicht, jij liet me uh, vallen. Uh, dachten wij uh, rustig naar een 0-0 toe te gaan... hebben we het weer over het EK 2016 tussen Turkije en Kroatië...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 Ik loop de hele dag te fluiten en te zingen. Wat er ook gebeurt, niks krijgt me van me stuk. Loop te dansen en te zingen en te fluiten van puur geluk. De zon die schijnt vandaag overgist te lach. Want ik heb een vrije dag. Iedereen is vrolijk en heeft een goed humeur. Kom op, ga mee naar voor even uit die sleur. is de eerste zonnige dag, we moeten ervan genieten. Morgen kan het weer over zijn, dan zal het wel weer gieten. Dus kom op, naar zand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 Iedereen zal het ijsje kopen. Nee, vandaag zie je geen enkele charderijn. Mag het zo tot de kerstdagen duren? Het zou toch geweldig zijn. Oeh, met die zon in Zandvoort. Hey, hey, hey. Met die zon, die stralende zon in Zandvoort. Te flaneren op de boulevard. De terrasje zitten vol, al mijn vrienden zitten daar. Vandaag kan er niks misgaan, steken weten. Die eerste zonnige dag zal je de rest van het jaar niet meer vergeten. Regens, steken,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 Wat een leuke single is dit, uh, zeg Albert Jan. Hey, Hartstikke leuk. Geweldig, de eerste zonnige dag in Zandvoort. Jo, uh, de single van uh, Douwe Wijnalda. Ja, we houden het plaatje in de gaten. En we gaan hem zeker vaker draaien bij CFM. Lekker reggae. En daar worden we vrolijk van. toch? lekkere Zandvoortse reggae. Lekkere Zandvoortse reggae, man. Yeah. Oké. Okay. <laughs>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 Hij uh, heeft het beter goed te maken bij zijn, op de laatste holes. Hij is geëindigd op min 8. Voorlopig de zesde plek. En de vermoedelijke winnaar, uh, dat is Eshun Wu. Die staat momenteel Roo? op hole 17. En die staat uh, met min 13. Maar nog op één slag gevolgd door Adriaan Oteagui. Ja, ja. Ja, het, uh, die. Ja, die. Maar het is dus zo dat de Rotterdammers zou het Lyonnais moeten winnen. Dit toernooi.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 home people forgot and i can't keep a girl no 'Cause as soon as the sun comes up i cut them all loose and works my excuse but the truth is i can't open up and you don't wanna be high like me never really know why like me you don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone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 Heb je zo gezien uh, op de boulevard die uh, mooie kiosk, Albert-Jan? Prachtig. Ja, prachtig, hè? Weet je al wat erin komt? Nee, ik niet. Jij Ik niet. ook niet, nee. Was mooie, maar ik ben wel een... heel erg benieuwd. Het was een mooie gelegenheid uh, uh, uh, voor ons om daar op een locatieuitzending te doen. Ja, zeker. Hartstikke leuk. Mooi wier. hele van mooie. Hetje. Nou, misschien uh, kunnen we dat nog regelen.